Jobboot met het NOS Journaal. In een ziekenhuis in Singapore is Lee Kuan Yew overleden. Lee was ruim 30 jaar premier en werd de vader des vaderlands genoemd. In zijn eentje wist hij het land om te vormen... van een slaperige Britse kolonie tot een sterke Aziatische economie. Lee regeerde Singapore met ijzeren vuist. Burgers moesten zich veel ontzeggen om de groei van het land mogelijk te maken. Vrije pers en oppositie waren er nauwelijks... maar de economische welvaart maakte voor de burgers veel goed. Lee Kuan Yew was 91 jaar...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 De VVD wil dat vluchtelingen straks niet meer voor opvang terecht kunnen in Europese landen. Aanscherping van het asielbeleid is volgens de VVD nodig... omdat het huidige vluchtelingenbeleid mensen-smokkelaars aantrekt... die veel geld vragen aan asielzoekers. De meeste politieke partijen reageren kritisch op het plan van de liberalen. Alleen PVV-leider Wilders is enthousiast. Ook asieladvocaten en Vluchtelingenwerk Nederland hekelen het voorstel van de VVD. Volgens hen is het in strijd met internationale verdragen.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live GFM. Met. met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1067 hier op ZFM Zondvort. We gaan weer beginnen met 16 werkjes. En de eerste is gloetje uh, gloedje, gloedje nieuw van Rodrigo Rodriguez. Onze zeer gewaardeerde Shakuhachi-speler. En Shakuhachi is een Japanse uh, uh, fluit. En een hele ja, eigen traditie. Zijn nieuwe CD heet Music for Zen Meditation. En je kan alles terugvinden op de website natuurlijk. Uh, nou, uh, ja... Laat het zo maar zeggen. Ik wens je heel veel luisterplezier voor Peaceful Radio Show 1067. Why girl, you